Westergoort ging daarop naar een speciaal beveiligde ruimte in het huis en sloeg alarm. Toen de politie kwam bedreigde de man ook politiemensen met een bel. Hij werd neergeschoten en ligt nu in het ziekenhuis met verwondingen aan zijn heup en zijn hand. Westergoort heeft een speciale beveiliging sinds vier jaar geleden zijn spotprint van de profeet Mohammed tot grote woede leiden in de moslimwereld. PVV-leider Wilders heeft uit solidariteit drie Mohammed-cartoons opnieuw op zijn website geplaatst. De Roertunnel bij Roermond is vanochtend opnieuw gesloten geweest. Dit keer omdat er plafondplaten op de snelweg waren gevallen. Rijkswaterstaat had ruim drie uur nodig om het plafond te repareren. De nieuwe Roertunnel wordt sinds de opening in 2008 geplaagd door mankementen. Door het ingewikkelde veiligheidssysteem ontstonden regelmatig storingen... waardoor de tunnel dicht moest. Na het vorige test ging de tunnel in uh, de A73 van Wenlo naar Roermond op 1 december weer open. In de Franse Alpen zijn drie skiers gedood door een lawine. De drie Fransen, onder wie een berggids, waren van de uitgezette piste afgeweken... toen ze door de sneeuwmassa werden getroffen. Twee slachtoffers zijn kort na het ongeluk geborgen. Naar de derde man wordt nog gezocht. De mannen verongelukt in het skigebied Arcs. De plaatselijke autoriteiten waarschuwen naar aanleiding van het ongeluk nog eens met klem... dat het levensgevaarlijk is om buiten de skipistes te gaan.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 ting tang wala wala bing bang all right <laughs> oo ee oo a ah, a ah, ting tang wala wala bing bang oo ee oo a a ting tang wala wala bang bang oo ee oo a a ting tang wala wala bing bang Ooh ee oo a ah, ah, ting tang wala wala bang bang do do do do do do <laughs>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 Ting-ting, walle walle weng-ling. Zo. Juist, ik zie Rob alweer kijken. Uh, ik zei net ervoor voor het nieuws, we gaan even een stukje weerberichten doen. Want na zon overgroot, op het begin van 2010, zijn er vandaag weer wolkenvelden. En vallen er enkele sneeuwbuien. Tussen de buien is er ook zeker ruimte voor de zon. De temperatuur loopt op naar een maximaal van 3 graden vlak aan de zee. En tot hoog gaat plus 1, wat oostelijker in de regio. En daardoor kan er vanmiddag ook een natte sneeuw voorkomen. Nou, de wind waait uit het west tot zuidwest in overwegend matig van kracht. Vanavond in het eerste deel van de nacht vallen er nog enkele sneeuwbuien. En kan er tussen, twee en vijf, kan er tussen de 2 en 5 centimeter sneeuw vallen. Maar later in de nacht blijft het droog en klaart het weer geleidelijk op. De wind draait weer terug naar noordoosten noordoost overwegend matig van kracht. En de temperatuur daalt uh, tegen zonsopkomst naar 5 tot 6 graden. Na morgen zijn er flinke perioden met zon. Misschien dwarrelt er ergens nog een vlokje sneeuw, maar meestentijds blijft het droog. De wind waait uit het oosten-noordoosten en is overwegend matig van kracht. En de temperatuur komt nergens meer boven het vriespunt uit en ligt rond de 1 tot 2 graden onder 0. Na zondagavond en maandagnacht zijn er flinke opklaringen en blijft het wederom droog. De wind waait zwak tot hoog en matig uit het oosten tot zuidoosten... En het gaat overal in de regio matig vriezen met een minima tussen min 7 en min 9. We gaan lekker koud worden, uh, s'nachts. Nou, wat maandag, dinsdag en woensdag allemaal gaat gebeuren, dat hoor je vanzelf wel. Dus niet mij te veel weg, die voorspellingen kloppen meestal niet. We gaan zo direct de filmtop 10 doen. Kijken of er nog een Sinterklaasfilm tussen staat of een kerstfilm. Dat zou wel grappig zijn. Nou, ik denk het niet eigenlijk, maar dat weet je maar nooit. DigiDex heb ik zo direct voor je, Taylor Swift. Maar nu eerst gaan we luisteren naar... Uh, wat gaan we doen? We gaan doen uh, direct. Times are changing. Het nieuwste nummer in de nieuwe formatie met de nieuwe bandleden. Het ijs Tinkelt koeltjes In mijn licht Beslagen glas Steeds meer Water Bij de zuiver Je nevel Martin, Ik zeil door de nacht heen Met mezelf Als kompas Dat komt kom je Steeds meer dingen komen op me af vanwege het ijs half gesmolten in de warm. Bij de zuivere negers. Soms betaal je de bom voor het blussen van de brand. Waar je even later nog een stuivere voorstel geeft. Vanavond voor Vooral. Wat je volgt, hoorde je bij mij Bluff. Ja, Aero Clapton en Lela. Mooie versie, vond ik het. Dit is natuurlijk de Eagles. Hopelijk California. Met een mooi applausje bij. Dat doet je hier goed. Ja, want de bioscoop top 10 had ik ook nog een voor je. Precious. Een uh, film. Uh, ja, based on the novel Push by Sapphire Zoals erbij staat Op nummer 10 Op nummer 9 de Twilight Saga New Moon Brothers staat op nummer 8 Law Abiding Citizen op nummer 7 En de actiefilm uit Amerika De film 2012 staat op nummer 6 Ja, er staat er nog tussen dus A Christmas Carol Op nummer 5 De Hel van 63 op nummer 4 Een Nederlandse drama is dat een mysterie uit Nederland. Ik vind het meer een kinderfilm. Anubis en de wraak van Argus op nummer 3. Er komt een vrouw bij de dokter op nummer 2. Een avatar op nummer 1. Nou, we gaan kijken wat er voor een opmerkelijke berichten weer is geweest. Ja, het nieuwe jaar is van start gegaan. Met een nieuw bizar record. Een Israëlisch illusionist bracht maar liefst 66 uur door in een blok ijs. Kort na middernacht was het avontuur van de 29-jarige. Uh, illusionist voorbij omdat hij tijdens zijn recordpoging enkele jeans en een t-shirt droeg. Werd hij achteraf voor alle zekerheid maar naar het ziekenhuis gebracht in Tel Aviv... ...voor een medische check-up. Nou, eerst mocht mochten twintiger nog een flinke plaats ontvangen van zijn 200 toeschouwers. De vorige recordtijd stond op de naam van de Amerikaan David Blaine... ...die zat in 2003, 63 uur lang in de blok ijs dat op Times Square in New York staat. Even kijken. Ja, een 17-jarige windschoter is woensdagnacht in zijn woonplaats door de politie aangehouden voor diefstal uit een auto. De eigenaar van de wagen zag de jongeman in zijn auto die geparkeerd stond op de Tromplaan. De dief ging er te voet vandoor. Hij liet echte sporen achter in de sneeuw. En de gewaarschuwde poli politieagenten maakten foto's van de voetsporen. En op basis van deze sporen werd het verblijfplaats van de dief getraceerd. Vergelijking met de foto's maakte duidelijk dat de windschoter verdachte. Was van de autokraak al dus een politiewoordvoerde. Ik vind hem wel grappig, want gaat er geen foto's maken van schoensporen of zoiets. Nou ja, oh Romeo. Romeo. Romeo Romeo. Digidex voor jou met Eve de Rose. Slaap. Lekker. En wakker blijven Rob en Albert Jones. Jullie moeten over een kwartier.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 Je weet wat ze zeggen als je nergens zoekt precies, dan komt geluk ineens vanzelf naar je toe. Hey, hun opijzer om een klavertje vier. Dagen als die zijn schaars. Dus klagen we niet niet hier. Allemaal goed dus zoeken naar vertier. we naar een plekje in de vaste koe van een vier. Ken de haar, via, via. Zij me via ook. Okay. Ik had zoiets van, zien we zien hoe het loopt. Na nou wat die wil ja. Laatste ronde, rond tijd om te vertrekken. Stuur op weg naar huis, nog een berichtje. Slaap lekker.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 Zfm Zie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 Die. For you and I, for oh, you I. I. for, for, for oh, you, you and I, for oh, oh, oh, oh, you for oh, you and I, for you need have way? Can you you you Het is Whitney Houston, en dus Black Eyed Piers met Meet Me Halfway. Zo bijna tegen nieuws van twee uur, zitten jouw eerste twee uur van de zaterdagmiddag er alweer op. Zaterdag 2 januari, dag 2 in 2010, en nog 363 dagen te gaan. En dan mogen we weer is ook heerlijk. Zo direct tussen 2 en 5, Albert Jan Vos en Rob Harms. Kijken of die het net zo druk hebben als dat ik het heb in mijn programma. <laughs> ga meemaken maar tot die tijd hoor je van mij de Rasmus in de shadow en ik zeg weer tot volgende week